Het vliegveld Eelde in Groningen kan waarschijnlijk nooit op eigen benen staan... en kan niet overleven zonder blijvende overheidssteun. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer na een onderzoek. Het achterland van Eelde is dun bevolkt... en er is een moordende concurrentie van luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Eelde kreeg dit voorjaar na een juridische strijd van 35 jaar... een verlengde start- en landingsbaan. Sindsdien kunnen er grotere toestellen terecht... en kan er op bestemmingen verder weg worden gevlogen...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 Diverse Amerikaanse beroemdheden hebben vandaag een T-shirt aangetrokken met in het Russische tekst liefde overwint haat. Met de actie betuigen ze steun aan homoseksuelen in Rusland vanwege de Russische wet die homopropaganda verbiedt. Onder de bekende Amerikanen die meedoen zijn Jonah Hill en Jamie Lee Curtis. Ze verspreiden op sociale media foto's van zichzelf met het T-shirt aan en ze roepen volgens op hetzelfde te doen. Ook het Nederlandse topmodel Doudoune Cruz doet mee. Het initiatief voor de actie komt van Human Rights Campaign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 Er dreigt een verloren generatie in Holland-studenten te ontstaan. De nieuwe afstudeereisen zijn een stuk strenger... en sluiten niet aan op het slechte onderwijs dat ze jarenlang kregen aan tafel drie studenten. Ach, godverloren generatie. Nou, zo zielig <lacht> zien ze er helemaal niet uit. valt enorm mee. Dames en heren, zometeen ga ik met jullie uitgebreid praten... over uh, um, ja, de, toch wel de, de zware tocht tot nu toe op in Holland En of het nog wel goed komt met jullie afstuderen. Goed dat jullie er zijn in ieder geval. En het is maandag en dan uh, betekent dat Ermen er is. Dat hoorde ja. je net al. Um, de laatste tien seconden gingen over PEC. Maar nu hebben we het over Bibian Mental En wel iets langer dan tien seconden. Snowboardster met een uh, Goed dat je er bent... Dankjewel. In de studio ook, heel leuk. Um, met een mooi persoonlijk verhaal. Jij uh, was Olympisch sporter en toen werd je Paralympisch sporter. Dat is een, een mooi verhaal, maar toevallig een hoopgevend verhaal. Want inmiddels een uh, blakend van gezondheid zit hier Absoluut. zo meteen uitgebreid gesprek met jou. Maar eerst boy, waitress. En wil je ons volgen en meepraten op Twitter? Dat kan natuurlijk. Hashtag Sit down Hola. Een in Holland studente kreeg vandaag gelijk van de rechter. De hogeschool moet haar een diploma geven. Het meisje kreeg in 2009 al een voldoende voor haar scriptie. Maar in Holland draaide het later terug. De school scherpte de eisen flink aan nadat de onderwijsinspectie... in 2011 opleidingen van in Holland als hbo-onwaardig had beoordeeld. Maar dat kan dus niet zomaar met terugwerkende kracht. Het meisje is gelukkig met het diploma, vertelt de advocaat. Ik ben natuurlijk heel blij, want als je voor de rechter komt... Uh, is altijd spannend. En uh, het is natuurlijk ook eigenlijk uh, geen doen dat een, een hogeschool de wet niet uh, naleeft. Uh, door uh, um, geen diploma uit te reiken wanneer het wettelijk moet. Ja, deze student is dus eindelijk van in Holland af. Maar ze moet nog wel een baan vinden met dat besmette papiertje van er. En ook als je nu nog een studie volgt bij een van de in Holland vestigingen. dan ben je er maar mooi klaar mee. Dan hoor je bij een verloren generatie tragiek. Maar je kreeg in het begin van je opleiding onderwijs dat ook in groep 8 wordt aangeboden. Nu zijn de eisen zo streng dat je er lastig aan kunt voldoen. En als je straks je diploma hebt, dan zien alle bedrijven op je CV die hatelijke naam in Holland staan. Drie in Holland studenten zijn hier om te vertellen over hoe ze dat vrede lot dragen. Daan van den Berg, Michiel van den Bos en Trientje Rinkema. Dames en heren, een goedenavond. Um, Daan, om even met jou te beginnen terecht, dat dit meisje gelijk heeft gekregen van de rechter? Nou, wat mij betreft niet. Nee? Nee, ik vind het een beetje, het is misschien wel te vergelijken met je rijbewijs krijgen, maar niet alle verkeersregels kennen. Ik denk toch dat het, uh, het iets te gecompliceerd ligt als, uh, als het nu lijkt. Wat had er dan moeten gebeuren? Uh, ik denk dat zij haar diploma nog wel hbo-waardig had kunnen maken. Door middel van bijvoorbeeld extra ondersteuning, extra lessen en zo. Ja, ja want dat krijgen jullie als het goed is nu ook. Daar uh, zometeen uh, uitgebreid over. Uh, laten we even naar jullie persoonlijke situatie kijken. Want jullie kennen dit meisje verder niet. Het is uh, nieuws van vandaag. Maar jullie ver verkeren wel in soortgelijke situaties. Tenminste, alleen jullie zitten nog op school... en jullie moeten nog afstuderen. We gaan even een paar jaar terug in de tijd. Um, 2010, toen is er veel veranderd. Hè? Toen bleek dus uit onderzoek dat um, leerlingen onterecht... en te makkelijk een diploma's hebben gekregen. We zijn er zijn enorm veel dingen veranderd. Het college van bestuur onder leiding van Geert Dales is opgestapt. Uh, Raad van Toezicht is opgestapt. En toen kwam Doekele Terpstra, dat werd de nieuwe voorzitter. En die heeft heel veel maatregelen ingevoerd... om de kwaliteit uh, te verbeteren. Um, Daan, in uh, 2009, Geert Dales was nog de baas. Dat herinner jij je goed. Ja, wat wat, wat ik, vond jij een beetje het dieptepunt toe? Nou, ik kwam als kwam ik in, in Den Haag te studeren. En uh, ja, ik kwam daar, Geert Dales, Den Haag... heeft ook meteen dat, uh, ja, die... Uh, Um, heeft het bestuur van in Holland daar. Mm -hmm. En Geert Dalens kwam elke dag met zijn uh, Jaguar kwam die aan, met zijn chauffeur. En hij werd midden op het plein afgezet om dan zo over het plein. Ja, naar binnen te lopen en dan uh, ja, ging ik daar zitten en dan kreeg ik les van een uh, docent die net uh, stond van zijn fiets afkwam. omdat hij toevallig uit de praktijk kwam en omdat hij wist hoe je uh, een platenmaatschappij moest runnen. Ja, toen dacht ik wel van ja, er zijn wel hele grote verschillen tussen bestuur en docenten. Ja, nou ja, goed, daar vind ik dat. oké, okay, even afgezien van die Jackenwaar, maar op zich niet zo heel raar. En, en als jij zegt een docent uit de praktijk, denk ik, nou dat klinkt toch alleen maar goed? Ja, een docent uit de praktijk klinkt goed, maar ze moet je wel les kunnen geven. Ze moeten wel onderwijs kunnen geven. Ze moeten wel iets wat kunnen leren. Want in dit geval, waarom kon deze man dat niet? Nou, het was gewoon een muzikant. En, en hij, hij was muzikant in... omdat hij uh, platenmaatschappij, muziekindustrie... Dus het was een, een, een, een docent die gewoon heel veel wist van uh, muzikant zijn... en van het leven wat erbij hoorde... En ja, wij keken alle, alle YouTube-filmpjes waarin, uh, waarin hij opstond. En uh, ja, dat was zo'n beetje de les. Ja. Dat, uh, want dat want was even, wel jammer. Voor de helderheid, we hebben het over de studie, uh, studie Media en Entertainment Management. Um, en jij zegt, daar, dit was iets te veel uit de praktijk. En iets te weinig uh, anti die man kaas gegeten van lesgeven. Nou, in en van inhoud. In 2009 vond ik het fantastisch. Ik, ja. ik kwam daar op die grote school en ik denk: wow, die mensen die, die hebben er verstand van. Maar als ik nu terugkijk, denk ik van ja... Ik heb die jaren niet heel veel geleerd. Michiel, hoe was dat voor jou toen? Ja, op het moment dat je begon, dan denk je inderdaad wat Daan zegt. Het is gewoon helemaal leuk en mensen uit de praktijk. Maar ja, vrij snel bleek toch dat je ook af en toe gewoon les had van mensen... die het eigenlijk net niet wisten... Uh, maar wel deden of ze het wisten. Je kon niet in discussie gaan. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, wel meegemaakt dat op een gegeven moment... Uh, dat ging over, over online versus uh, offline marketing. Mm -hmm. Dat een leraar zei... op het moment dat je offline in een krant je advertentie zet... of je marketingcampagne... Uh, dan kan je heel goed meten wie wat doet en wie het leest. En terwijl je dat als je dat online doet... dat is dan niet zo. Dan zie je het niet, dan raak je het kwijt. En dat leek mij heel vreemd. Dus ik zei, joh, maar online kan je precies zien wie er klikt... en wie er doorklikt en dat soort dingen... Ja. En nee, dat is niet zo. Punt? En dat, dat was het echt. En dan denk je echt van joh, maar ja, moet ik, ik het nou gaan, gaan. Ja, het klinkt heel erg. Als, moet ik nou gaan uitleggen, maar het lijkt zo makkelijk. Maar dit is, wel, dit is wel een voorbeeld waarvan je denkt, oei. Ja. Uh, zelfs al heeft deze, dat was een dame geloof ik zeg je, ja. niets van doen met de stof, dan nog Dan, dan zou je, het zou je beter. dit kunnen begrijpen. Ja, en ja. je hoorde ook wel van iedereen er gewoon problemen met, met die docent. Maar dan, dan, dan, dan, dan maak je dat mee. Dan zit je in de klas en dan gebeurt dat. Denk je dan niet, wat de fuck, pardon, doe ik hier, maar ik moet wegwijzen. Dit, dit, dit stelt niks voor. Eentje, ja. heb je dat meegemaakt? Ja, ik heb wel meegemaakt dat, je, dat er hoorcolleges worden gegeven... en die, die, er staan twee uur voor en dat er uh, na een uur de docent gewoon weggaat. Dus zijn stof is op en hij gaat er vandoor. En dan denk je wel, ja, je betaalt gewoon wel uh, je lesgeld, uh, zeg maar, je collegegeld. En dan krijg je gewoon niet daar uh, je lessen voor. Dus dan, uh, en die, uh, ja, dat geef je wel door, dan mail je wel naar uh, mensen die erover gaan. Maar daar wordt gewoon weinig mee gedaan. Maar toch doe je 1, 2, 3, vier jaar je studie... en zit jij nu in vijftien jaar en ben je aan het afstuderen. Ja. Het, ja. Ja, klopt. Ja, ik heb zoiets van, ik ga, toch gewoon, ik ga gewoon door. Ja. En je kan er wel heel erg mee, uh, uh, uh, gewoon heel erg mee zitten... en er gewoon uh, boze mailtjes over sturen en weet ik veel wat. Dat heb je ook allemaal gedaan. Maar ik, is oh, ja. niemand van jullie dacht misschien na één jaar... nou, dit, dit, dit is echt beneden de maat ik kap ermee. Nou, ik denk dat het wat, wat mij... voor mij was het echt een leuheid, gewoon... Ik, ik haalde mijn propedeuze en ik dacht van... ja, dit gaat goed. Ik bedoel, over drie jaar sta ik uh, hier op de stoep met een uh, hbo-diploma... en dan uh, kan ik gaan werken. Ja, ja. En ik denk dat dat wel... Als, als ik nu terugkijk, dan, dan, zou ik, uh, dan zou ik zeggen... van ja, ik had niet moeten beginnen. Ik had die... Ja, De kans van voor februari stoppen en je geld terugkrijgen, dat had ik moeten doen. En ik had iets anders moeten maar doen. Maar eigenlijk, vanwege de lage kwaliteit en slechte onderwijs, dacht je: dit is relaxed lekker makkelijk. Ja, ik, ik blijf Het relaxte zitten. eraan. Nou, het zie je dat je zo eerlijk bent, Daan. <laughs> Goed, zometeen gaan we praten weer verder. zitten we op je En en You let me keep you entertained With stories I exaggerate That you know aren't true And as you sit there making daisy chains And I throw in a hand grenade And tell you how it is I really feel for you I'm sending postcards from my heart With love for a postmark And then you'll know that you'll It's in the schoolyard again. Away on a bicycle that your daddy made, but not made for two. Then we sat out on your rocking chair, you with a flower in your head that I found for you. I know exactly how I feel, the things that I can't say out loud, I'll find a place to write it down, I hope that they will find you in the end, I'm sending postcards from my heart ...van zijn nieuwe album Postcards. Tenminste, zijn nieuwe album heet Moon Landing. En het nummer is Postcards. Het is maandag. Dat betekent sportdag bij BNN Today. Dus is hier onze sportman Erben Mennemars. Vandaag, Erben, heeft in de Nederlandse ski-vereniging ...de Olympische en Paralympische Selectie voor Sochi gepresenteerd... En er zit een dame bij die jij nogal hoog hebt zitten. Ja, en je kan goed. nu ook moeilijk anders, want ze zit naast ja, je. Ja, ze zit naast me. Zit naast me. Ja, snowboarden. je meent meen het ook echt? Ja, ik meen het echt, ja. Want het is een snowborster Bibia Ze is echt een held van mij. In 2002 stond ze op een punt om zich te plaatsen voor de, voor de Olympische Spelen van Lake City. Waar ik zelf ook aan meegedaan heb. Uh, maar toen werd ze getroffen door kanker. En nu, maar nu gaat ze dan alsnog naar de Paralympische Spelen. En als ik erover praat, ik krijg kippenvel van als ik er al aan denk. Dus ik heb echt, ik, vind, ik hoop echt dat je het goed, goed gaat gaan doen. En ik vind dus, Onwijs toer dat ze het doet. Want ze heeft er zelf voor gezorgd dat er snowboarden op de Paralympische agenda komt. En, en als onderdeel wordt, wordt, wordt gedaan. Dus hoe gaaf is dat? Ja, want hoe ging dat? Vertel eerst even wat, er, wat je is overkomen. 2002, toen uh, had je ik een plek op je been die, die, waar je last van had. En je ging naar de dokter en het bleek, nou ja, kanker te zijn. Ja, klopt. Uh, eigenlijk al in, in 2000, uh, in mijn laatste seizoen, uh, ja, kreeg ik last van mijn enkel. Ik, ik had mijn enkelbanden ingescheurd. En in eerste instantie dacht ik dat het alleen maar om enkelbanden ging. Maar toen bleek het te gaan uh, later in, uh, om een uh, kwaadaardige vorm van uh, een bottumor. Dus ik bleek uh, botkanker te hebben. En uiteraard hebben ze in eerste instantie geprobeerd mijn uh, been uh, te behouden. Maar uh, dat kwam weer terug. En toen moesten ze helaas overgaan tot amputatie. Ja. En wat dacht je toen? Einde sport sportcarrière? Uh, ja en nee. In die zin dat ik altijd wel geweten heb dat ik weer een keer zou snowboarden. Dat, dat, ik heb nooit gedacht dat ik nooit meer zou kunnen snowboarden. En dat is toch mijn passie. En dat, dat wilde ik graag. Uh, alleen dacht ik wel van ja, hier houdt mijn sportcarrière wel op. Ja. Ja. Is het nou, ik zit even voor te stellen. Ik heb ooit één jaar gesnowboord. Een drama. Verschrikkelijk. Dat doe ik nooit meer. Uh, maar uh, wat ik me herinner, dat weet iedereen, is dat je met snowboard sta je gewoon op, op een bord. En je voeten staan vast. Ja. En je benen dus ook, min of meer. Ik kan me voorstellen dat het geluk is dat het een snowboard zo overkomt. En niet als je een skier was geweest. Maar ja, maakt dat iets uit? Nou, ik denk het wel. In die zin dat inderdaad met snowboarden draai je eigenlijk met je bovenlichaam. Ja. En, en gebruik je uiteraard je benen ook wel. Maar komt de, komt de rotatie echt vanuit je hele lijf. Hm. Uh, dus wat dat betreft uh, is het een voordeel dat ik uh, inderdaad gewoon een been mis. Ik neem aan dat je dat niet dacht toen je in het ziekenhuis lag. Maar goed, dat is achteraf gezien. Nee, maar is dat wel de reden waarom je nu weer op, op zo'n hoog niveau kan terugkomen? Nou, het is eigenlijk een beetje heel geleidelijk gegaan... in die zin dat ik uh, uh, tijdens mijn revalidatie uh, werd uitgenodigd... door een, een uh, oud trainingsmaatje van me om lekker naar de bergen te komen... Mm -hmm. en even uit te rusten. En daar duwde hij me eigenlijk gewoon zo'n snowboard in mijn handen... van joh, gaat het niet kriebelen en wil je het niet proberen... En ja, dat, dat wilde ik uiteraard wel. Dus ik stond exact vier maanden na mijn amputatie weer op een Snowboard. En uh, zeven maanden later uh, werd ik uh, uitgenodigd door de Nederlandse skivereniging om eigenlijk de prijzen uit te komen reiken. Nou, dat heb ik keurig netjes gedaan op een van de onderdelen. En uh, de laatste dag kon ik het niet laten om zelf ook weer mee te doen. En uh, toen uh, won ik weer het Nederlands kampioenschap. <lacht> per, dus, dus als, per ongeluk een om, beetje. Om, <lacht> omdat je de prijsuitreiging moest reiken, werd je gewoon kampioen. Nou, nee, ja. uh, op woensdag uh, reikte ik de prijs voor het onderdeel mm H5 -hmm. uit. En ja. op vrijdag was de uh, wedstrijd snowboard snowboardcross. En dat was mijn favoriete onderdeel eigenlijk altijd wel een beetje. Dus ik stond uh, s ochtends te kijken bij de training. En toen begon het heel erg te kriebelen. En toen zei ik van, joh, mag ik niet meedoen? Ja. En toen uh, kreeg ik inderdaad een starthesje en uh, een helm op. En uh, toen ging dat eigenlijk nog wonderbaarlijk goed. Want ik zette al een, een tweede tijd neer in de, in de tijdkwalificatie. Ja. En later die dag stond ik in de finale. Ja, maar toen ben je uiteindelijk ben je wel gestopt volgens mij. En toen ben je, je bent begonnen aan je maatschappelijke carrière. Maar toen begon het toch ergens weer te weer knaren dat je nog een keertje na de Olympische Spelen wilde, of niet? Nou ja, dat is uh, eigenlijk uh, na het winnen van het NK uh, werd ik vanuit de bond gevraagd of ik niet het, het snowboarder voor mensen met een lichamelijke beperking wilde trekken, de kar wilde ja. trekken. En uh, zo ben ik eigenlijk langzaam in een uh, proces, in een lobby gerold... om, om het snowboarden op het uh, Paralympisch programma te krijgen. Niet eens zozeer om zelf eraan mee te doen... maar te meer om kinderen en, en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking te laten zien... dat ook sporten zoals snowboarden nog prima te doen zijn... ondanks het feit dat je een lichamelijke beperking hebt. Want ik kwam er eigenlijk... Uh, Achter dat, dat het niet eens mijn been was wat me beperkte... Mm -hmm. uh, maar weliswaar de mensen om mij heen die me niet zo goed kennen... Mm -hmm. en die me allemaal gingen vertellen wat ik allemaal niet meer kon. Ja. En dat vond ik een hele gekke gewaarwording. Want ik was eigenlijk van topsporter direct over naar gehandicapten... en uh, dan gaan opeens mensen ervan uit dat je helemaal niets meer kan. Ja, ja. En dus ben jij, nou ja, ben je gaan inzetten, ben je gaan lobbyen... want het was dus geen Paralympische discipline. Sterker nog, er was nog überhaupt geen wedstrijdvorm op dit gebied... Hoe belangrijk is het dan dat de snowboard nu, nu, nu, nu een paralympische sport is? Ja, voor mij heel belangrijk. In die zin dat, dat uh, ja uiteraard meedoen als atleet is helemaal fantastisch ja? en dat is voor mij echt de kerst op de taart. Uh, maar uh, in eerste instantie vind ik het gewoon heel belangrijk dat er wereldwijd uh, kinderen met een beperking kunnen zien. Wacht even, uh, snowboarden kan ook nog. En uh, ja, snowboarden is bij uitstek nou niet de, de sport waaraan je denkt op het moment dat je je been verliest of, of gehandicapt raakt. Nee. Ja. Nou ja, nee, ja. Ik, ik, ik zit even te kijken. Want ik wil hem dan altijd even ja, zien. Ah, laat ze even zien. Want je ziet helemaal niks natuurlijk eraan. Kijk, ja, nee, dit is toch echt een, een, een, een, een prothese. Een kunstbeen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar hoe kwam jij erachter? Want jij zegt van op een gegeven moment. Uh, ik wil dat aan de wereld laten zien. En ik vind snowboarden is niet meteen de sport waar je aan denkt als je je been verliest. Uh, ik denk dat heel veel mensen dan helemaal überhaupt niet meer aan sporten denken. Maar ja. ben, voor jou was het heel logisch. Van joh, ik ga het gewoon weer proberen. Of ken je ook. Voorbeelden uit je omgeving en dacht je, nou, die mensen kunnen het ook, dan kan ik het ook. Nou, in mijn laatste wedstrijdseizoen uh, werd ik uh, als eerste in Nederland uitgenodigd voor de X-Games in ja. Amerika. En um, ik was daar aan het snowboarden en ik zag daar een jongen uh, over schansen vliegen. En die stapte van zijn snowboard af en die zag ik mank lopen. Nou, is dat op zich niet zo heel gek nee. in de snowboardwereld? komt wel vaker voor. En uh, hij komt vervolgens naast me zitten op de bank... stroopt zijn broek net zoals ik net deed, omhoog... en klikte zijn been uit en zette dat naast de bank. <laughs> nou, mijn mond viel open en ik schrok me helemaal dood. Ja. Maar um, dat was exact een, een half jaar voor mijn eigen amputatie. Dus ik heb altijd wel ergens in mijn achterhoofd een, een voorbeeld gehad... en daardoor ook nooit getwijfeld of ik ooit nog zou snel worden. Ik vind jou echt zo'n extreem vrij persoon. Doet echt, ik volg je echt, je doet alleen maar dingen die, die je echt wilt. Komt dat ook door, jou, uh, door wat je meegemaakt hebt... Ja, ook. Absoluut. Ik denk dat het ook wel een beetje in me zat. Uh, ja. Ik heb ooit destijds. Ooit heb je ooit voor, voor snowboard gekozen, hè? Dus exact. dat zit nog een beetje in je. Precies. Maar dit heeft het denk ik toch ergens wel versterkt. Ja, want je hebt ook, ja, je hebt ook een foundation opgezet, hè? de mentality van een van, van, foundation waarmee je dus gehandicapte jongeren aansport om, om, om te gaan sporten. Is dat ook niet een diepliggende doel dat je, dat je de snowboard nu wil gebruiken om juist daar aandacht voor te trekken? Oh, absoluut. Absoluut. Uh, ja, het ligt in elkaars verlengde natuurlijk. Uh, maar. Ik merkte ook dat uh, met de ervaring die ik inmiddels had opgedaan, dat. Uh, wat ik eigenlijk heel erg logisch vond, hm. dat er toch heel veel mensen en kinderen met een lichamelijke beperking, of ouders daarvan, in mijn omgeving waren, die juist met heel veel vragen zaten. En die me vroegen van ja maar. Hm. Hoe kan het dat jij nog teenslippers draagt in de zomer? Terwijl het voor mij heel logisch was dat ik een voet had met een kleine uitsparing tussen meteen ja. En een elastiekje waardoor ik op teenslippers kon lopen. En je doet er zo. Dat vind ik schitterend. En dat, dat is ook de reden dat je hier zit, denk ik. En je verhaal houdt. En je, en je die stichting hebt. En jij ervoor degene bent. Dat jij ervoor hebt gezorgd dat het nu een Paralympische sport is. Maar je gaat mij niet vertellen dat je na vier maanden op het bord stond. En dat je toen er al weer net zo aan toe was als dit. Tuurlijk heb ik. Uh, mijn, mijn mindere dagen gehad. Absoluut. En ik heb ook echt wel eens een keer een dag lang met samen met mijn moeder op de bank alleen maar gejankt en tegedronken en koekjes ge gegeten. Eén ge dag lang. <laughs> nou, maar heb, nou, heb, je het, heb je het nodig? Heb je de sport nodig gehad om te kunnen herstellen? Want, want ja, kanker is bij jou ongeveer drie keer terug, teruggekomen. Ja. Heeft sport je er doorheen getrokken? Absoluut. Ja? Voor mij is sport echt... Ja, weet je, daar kan ik alles in kwijt. En daar weet jij vast, dat ik er hm. ook alles van. Ja. Het is mijn uitlaatklep. Dus ik kan mijn vreugde, maar ook mijn verdriet... en mijn, mijn woede en mijn frustratie kan ik er ook in kwijt. Dus uh, als ik een keer echt een, een baaldag had... dan ga ik vaak sporten, inderdaad. En daarna denk ik van, nou ja, kom op... Uh, we, we gaan weer. Maar hoe frustrerend is het dan... dat eigenlijk, het topsport is... Eigenlijk, gaat alles om je eigen lichaam. Okay. Hè? Alleen maar dat narcistische gedrag van de God. Alles moet, moet, moet, moet fit, fit en sterk zijn. En dan... dat laat je juist in de steek. Je lichaam. Ja... Ja, klopt. Uh, en dat was ook enorm schrikken. Uh, vooral na mijn uh, drie longenoperaties uh, heb ik heel erg getwijfeld. En, en in drie de raad... long? Oh. Ja, ik ben, uh, helaas is de tumor nog drie keer teruggekomen in mijn longen. Dus uh, moest, <laughs> moest de tumor ook daar verwijderd worden. Maar dat, dat is gelukkig ook goed gegaan. En ik heb een, een klein mannetje van inmiddels tien. Uh, en als ik die in zijn oogjes kijk, en, uh, dan weet je waar je het voor doet. En uh, ja, ik ben misschien altijd wel een beetje... Een, positief ingesteld mens geweest, gelukkig. Maar uh, ja, als ik dat mannetje zie... dan, dan, ja, dan kan je het er niet stoppen. Even tot slot. Want um, ze zeggen dat jij op de Paralympische Spelen... een favoriet bent voor goud. Zeggen ze. <lacht> <lacht> de, uh, wij vroegen ons een beetje af. denk je dan ook niet ergens... oké, okay, Paralympische Spelen, maar misschien moet ik het ook proberen... op de Olympische Spelen... Nee, eigenlijk niet. Dat boek is echt, wat dat betreft, toen ik mijn mee verloor, echt dicht gegaan. En uh, in alle eerlijkheid, ik bedoel, als ik, ik train samen met Bel Berghuis, uh, degene die uh, olympisch uh, gekwalificeerd is voor het onderdeel bordercross. En um, ja, he, ondertussen mis ik wel een been. En uh, zijn we inmiddels uh, een, een ruime tien jaar verder en... Ja. Um, ja, dat, dat boek is gewoon dicht. En uh, nu, nu vind ik het waanzinnig een eer... dat ik, dat ik uh, toch nog mag richting Paralympische Spelen. En dat vind ik ook ontzettend leuk. Maar Olympische Spelen is echt voor mij over. Maar goud wordt het. Punt. Denk je? Ik hoop, hoop. je. Wat ja, ga ik voor. Ja, precies. kan ja. niet meer stuk. Ermen zegt het ook. Geloof ja, ik het. we gaan goud. Dank je wel. dat je er was. Erbe gaat je volgen. Dat doet hij nu al. Ja. Zometeen een drie in-Holland-studenten. We praten verder over de jaren dat zij bijzonder slecht onderwijs kregen... en hoe het nu verder moet en of ze er wel ooit afgestudeerd raken.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 En er is een moordende concurrentie van de luchthavens als Lelystad en Eindhoven. En dat zijn de hoofdpunten. Ja, over een paar uur dan begint voor pokerspeler Michiel Brummelhuis... de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière. En dan start namelijk de finale van het grootste pokertoernooi ter wereld... de World Series of Poker in Las Vegas. Met een hoofdprijs, ik zei het net al, van 8,3 miljoen dollar. Michiel Brummelhuis, goedenavond. Goedemiddag, is het voor mij. Ja, goedemiddag voor jou. Je bent een uur of vier op, begrijp ik... Je werd wakker, je ja. stond op, je keek ongetwijfeld in de spiegel en wat dacht je? Nou, ik werd wel eerst om drie uur s'nachts wakker. Uh, toch een beetje stress, wat ik de laatste tijd niet heb gehad. Ah. En uh, toen een, een klein slaappilletje erin, want ik uh, moest toch echt wel een uurtjes pakken. En uh, toen werd ik om acht uur ochtends wakker. Toen keek ik naar buiten, met een mooi uitzicht over de Vedas, En uh, ik dacht: uh, vandaag moet het gebeuren. Vandaag moet het gebeuren dat je nog überhaupt een slaappil durft te nemen als je om drie uur wakker wordt? Nou, drie uur s'nachts was het, ja. dus uh, ja, nee, ik snap was ik. Ja. een beetje van mijn zin. Ja. ja, nee, dat, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik merkte dat het toch wel een beetje de zenuwen door mijn lijst gierden. Ja. En uh, dat ik toch nog wel wat extra slaap wilde hebben. Ik heb ook een klein beetje last van die jetlag, want ik ben donderdag pas aangekomen. Dus uh, ja, zodoende. Maar goed, vandaag moet het gebeuren, de dag der dagen. Wat, wat ga je allemaal doen vandaag? Hoe ziet je schema eruit? Nou, ik heb uh, gisteren en eergisteren voornamelijk best wel veel media en interviews en uh, dat soort dingen gehad. Mm -hmm. Vandaag was een beetje de bedoeling rustdag en dat is wel wel aardig. Mm -hmm. uh, en ja, wat ik straks ga doen, ik heb lekker ontbeten, ontbijt op bed en uh, om negen of drie gaan wij naar die zaal. En dan kan ik met mijn vrienden en familie alvast naar binnen. En dan uh, ja, uh, klaarmaken voor de, voor de grote opkomst. Ja. En, uh, en, en, en interviews doen en dat soort dingen. Erwin? Hey, hey, ja, hoe, hoe ga je spelen? Weet je dat al? Ga je, moet je dan de eerste ronde moet je doorkomen? Moet je dan heel erg behouden spelen? Of moet je ook anders spelen dan, dan, dan, dan, dan normaal? Of doe je gewoon hetzelfde wat je altijd doet? Nou, je, doe je, je moet wel opletten, zou ik zeggen. Elke plek extra is hartstikke veel geld. Ja. Dus ik wil gewoon niet als eerste eruit vallen. Er zijn mensen die minder punten hebben dan ik, dus die lopen meer risico om eruit te vallen. En uh, ja, dat hoop ik dat dat snel gebeurt. En als, die, als er één of twee zijn afgevallen, dan ga ik toch wel wat meer risico nemen... om dan richting die eerste, tweede, derde plek te kunnen spelen... Ja. En, uh, maar ja, die bedragen zijn zo groot voor mij uh, ook, zeker gigantisch. Dus ik, kan, ik hoop toch echt dat ik niet de eerste ben. Dus ouderheid is wel uh, verstandig in het begin. Weet je wat ik zo bijzonder aan jou vind, Michiel? Om het maar even met topsport te vergelijken. Er zitten hier twee topsporters aan tafel. Um, jij zegt net van, ik heb de laatste dagen veel media gedaan. Ik vind het heel leuk dat je nu bij mij in de uitzending bent. Maar moet je niet dat woord focussen? Moet je, heb je niet wat beters te doen nu eigenlijk? Nou ja, iedereen heeft toch een media? Voor nou, weet, je, weet je wat het is? Die ja, uh, dit is gewoon, ja, kijk, dit maak je één keer in je leven mee en uh, dit gebeurt gewoon een pokerspeler die de main events data haalt als je die massa laat in je leven, dat gebeurt het echt maar één keer. Dus ja. Eigenlijk in, de, in het moderne pokertijdperk gebeurt dat niet. En ja, ik vind die mega ja, aandacht in beeld, het goed in, op de kaart zetten van poker vind ik ook wel een beetje leuk. En uh, ja, weet je, het is gewoon je bent een soort van one day fly en dat weet ik ook niet op een negatieve <lacht> manier. Maar ja, waarom, waarom, ja, waarom, waarom ben je een one day fly? Nou, niet, niet qua pokerniveau, maar meer gewoon in de media. Kijk, de enige media of de enige waar de media uh, aandacht voor heeft, is de 2K poker zal ik ja. zeggen. En de rest van de toernooien valt gewoon in het niet bij dit toernooi. Ja. Uh, dus, dus in die zin uh, is het wel leuk om mee te maken. Ja, hey, ik, uh, ik zat even op je Twitter te kijken en dan gaat een lijstje rond van boekmakers. Tweede sta je. Mm -hmm. Niet gek. Tweede, ja. uh, met uh, twee, waar sta ik tweede in? Ik, ja. ik zit op seat 2 aan tafel. Misschien is dat het. C 2, ja de tweede, al die hey, dat, op de tweede plek voor was, degene die er snelste uit gaat waarschijnlijk dan. Ik dacht een boekmakerlijstje. <laughs> nee. Oh, dat boek, het boek mij een beetje lijkt. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat wordt lastig, denk ik. Ik denk dat dat niet dat, dat de beste inzet zou zijn. Dat ik de tweede zou staan. Ik heb niet de meeste punten, hè. Dus, uh, nee. dus het, voor mij wordt het lastiger dan voor anderen om eerste te worden. Ja, ja, ja. En ik lees hier trouwens een vierde plek. Mocht het dat worden, dan, dan haal je alsnog 2,7 miljoen dollar binnen. Dus, ach, is ook wel aardig, toch? Ja, precies. Dus elke plek verder is, uh, is gewoon weer een grote lach op mijn gezicht. <laughs> Michiel, heel veel succes. Heel veel succes. Dank je wel. Um, uh, nou, kunnen we het kijken? We kunnen het kijken, hè, live? Ja, dat is Ja, Je kan het op pokernews .nl. Kan je uh, kijken waar het is. En daar wordt het, geloof ik, live gestreamd. Dus voor de Nederlanders is het zeker te volgen. Michiel Brummelhuis gaat uh, shinen vanavond. Dank je wel. Heel veel succes. Graag gedaan. Heel Stuck in a moment, you can't get out of your head. Zonder your head. Olaf. Oh, <laughs> een <laughs> aandeel Word Online. Een videoband met grappen van Tineke Schouten. Gedragen ondergoed van Clary Polak. Een kapot schilderij van een huilend zigeunerjongetje. Een volgesnoten tissue. Verkiezingsposters met erop het hoofd van Hilbrand Nawijn. Een doosje gebruikte lucifers. Het liefdesleven van Lieke van Lexmond. Een maandkaart voor de Vira of een baan bij Sanoma. Op marktplaatsen is op dit moment werkelijk alles meer waard... dan een diploma van hogeschool in Holland. <lacht> Je zult er maar studeren. Daan van den Berg, Michiel van den Bos en Trientje Rinkema... die moeten ermee leven. Zij horen bij de zogenaamde verloren generatie. Ze zijn nog steeds in de studio om te vertellen... wat zij doen om straks toch nog een baan te vinden. Trientje... Om met jou te beginnen. Jij even over jou, jouw tijd op school. Jij, je bent mm -hmm. in 2008 begonnen aan je studie Media en Entertainment Management. Ja, klopt. Jet, kort geleden heb je je scriptievoorstel ingediend. Ja. Die is afgekeurd. Ja. Als ik het goed begrijp, kern van het probleem. Eigenlijk komt het erop neer: iedereen zegt wat anders tegen je over, over de randvoorwaarden van je onderzoek. Ja, weet je, zo'n uh, scriptievoorstel heeft gewoon zoveel uh, uh, ja, voorwaarden. Dus ik dacht, ik laat het gewoon uh, checken door mijn SLB-docent. Een docent die je begeleidt uh, de, de jaren door de studie heen. En uh, ik denk ik, ga, ik vraag haar gewoon voor feedback voor mijn, uh, mm -hmm. voor mijn voorstel. Dus zij geeft feedback terug en die verwerk ik in mijn voorstel. En nu heb ik hem ingeleverd. En de onderzoeksdocent die heeft hem uh, gewoon volledig afgekeurd. Dus in principe de feedback die ze heeft gegeven is gewoon niet goed geweest. Zeg maar. En die, dus... die, die, die andere docent zegt, nee, klopt geen bal van het is ja. niet uitgebreid genoeg of ja. niet gedetailleerd genoeg ja, dat is, is niet dat, goed ja. ja dat is lastig en wat doe je dan ja uh, nu moet het dus opnieuw en dan ben ik gewoon vier maanden langer bezig dus nu kan ik eigenlijk pas beginnen in februari wat eigenlijk nu ik kon in november kon ik ermee beginnen dus het scheelt gewoon echt heel uh, ja, veel tijd. En je hebt exact opgevolgd wat die dame tegen jou zei die jou begeleiden. Nou ja, het is niet echt een begeleiding. Kijk, je krijgt niet echt begeleiding in het uh, schrijven van je onderzoeksvoorstel. Uh, er zijn lessen die worden aangeboden, maar niet iemand die het gewoon voor jou wil checken en die het ah. gewoon feedback geeft. Dus ik heb zelf contact gezocht en zij zei: Ik wil het wel voor je doen. Maar goed, zij is dus niet op het niveau van, uh, van de persoon van, die het nakijkt. En daar zie je dus het verschil tussen, tussen. Toen jij begon met studeren waren er andere eisen dan nu, en op die, om die reden is jouw script voorstel afgekeurd. Ja, het niveau van het voorstel is gewoon heel hoog. En ik heb, ik heb de lessen afgelopen vier jaar gehad, die gewoon, uh, dat niveau was gewoon lager. Dus wij moeten voor nu verwachten dat je in één keer een hele goede onderzoeker bent. Terwijl je eigenlijk maar één periode in je hele vier jaar uh, onderzoek hebt gehad, zeg maar. Michiel, um, jij herkent dat een beetje. Jij moet nog één stage en daarna mag je afstuderen. Maar ik begrijp dat jij dacht, nou, ik, ik denk eigenlijk dat ik ook, net zoals Trintje, niet goed genoeg voorbereid ben. En nou, Draag je zelfs helemaal er maar mee te stoppen met je studie? Ja, ja, ik heb nu alles gedaan. Ik heb alle lessen gedaan, alle minoren gedaan die erbij horen. En alleen nog een stage en afstuderen. Je hoort, je hoort, ik heb op een zoveel verhalen beginnen te horen. van ja, weet je, het duurt, het duurt een jaar, misschien wel anderhalf jaar voordat je klaar bent met afstuderen. Misschien omdat en... je dan tegen dezelfde soort problemen aanloopt, ja. als je dat voorstellen worden afgekeurd. Ja, ja, je weet gewoon op wat voor manier nog wij, wij les hebben ja. gekregen. Uh, welk niveau dat was en je je, je onderdelen hebt gemaakt. Maar je, dus, gaat toch niet, je moet nog één stage en ja, dan afstuderen. Dan ja. ga je toch niet nu stoppen? Um, nou ja, ik, het, het is gewoon een hele lastige keuze. En het is nog niet helemaal door. Maar ik heb ook een kans gekregen uh, bij een bedrijf waar ik al elf jaar zit. Um, om daar dingen te gaan doen wel op het gebied van, van online en social media. Ik denk, ja, als ik dat ga doen, dan zit ik in iets anders in, in de wielren zat Dat wat ik onwijs tof vind. Um, en dan heb ik een baan en ook in iets wat ik echt heel tof vind. Maar ja, het enige is een erbij. Komt het er ook bij. een beetje omdat je denkt, ja, en dan, en dan zit ik nog, straks nog een jaar, anderhalf jaar te ploeteren en dan heb ik dat diploma en dan wat? Zoals Rolf zegt, alles op marktplaats is ongeveer van meer waarde dan. En heeft dat er ook mee te, te, te maken? De waarde, de waarde van je papiertje? Ja, het, het speelt wel mee. Je weet toch hoe er, hoe er naar gekeken wordt, hoe mensen erop op reageren ook al. Um, mm. Dus in het algemeen, ja, dat ga je wel kijken. Inderdaad, dan kom ik eraf en dan, dan staat er in Holland. Het is sowieso ja. al, ik denk dat, dat anderen het ook wel herkennen... als je überhaupt al ergens zegt, joh, wat studeren? Zeg je, ja, in Holland, ik doe de mem. Nou, dan, dan, dan heb je... Media en, en informatiemanagement. Ja, media en management, ja. Dan heb je een avond vol al om... Uh, <laughs> ja, da Daan lacht als een boer met kiespijn, die herkent dat ook. Ja, ik kijk, ik kijk heel erg op tegen het afstuderen, maar... Um, wat jij, Michiel, jij moet nog beginnen hè, met ja, afstuderen. Ik, uh, ja, ik moet net als Michiel ook nog een stage doen en dan afstuderen. Alleen, ik uh, ben niet echt meer bang voor het, uh, ja, het, het niet waard zijn van een, van een hbo-diploma. En dat heb ik wel na een aantal jaar in Holland... ben ik wel achter gekomen dat ik blij ben dat ik een, een mediaopleiding doe... en niet een opleiding rechten of iets heel theoretisch... of, of financieel uh, management of wat dan ook. Want dat zijn echt studies waarvan de student met een gemiddelde acht... ook echt de beste is, omdat hij alles weet. Het voordeel van mediastudenten is toch wel dat de creativiteit toch wel een groot, ja, gro groot belangrijk ja. onderdeel daarvan is. Maar jij, jij hebt ook heel bewust besloten, uh, uh, ook een beetje als in je achterhoofd, wat is dat papiertje straks misschien waard? En uh, gezien het hele gedoe op school, ik ga er heel veel dingen naast doen. Ja, ja, ik heb al sinds jaar twee dacht ik van ja, ik moet wel dingen ernaast doen. Dus uh, lokale omroepjes, uh, communicatieplannen schrijven voor, uh, voor sportclubs, uh, voor kleine winkeltjes, dat soort dingen. Ik, ik je heb bij ons, bij ons gewerkt. Ik heb bij BNN een half jaar gezeten. een University. Ja, daar heb ik heb super veel geleerd, en uh, toen ik dat half jaar deed, had ik mijn school ook een half jaar en ja, alleen mijn OV-kaart gebruikt. en Ik ben één keer naar school geweest, en dat was ook niet echt goed voor mijn, uh, ja, voor mijn schoolcarrière. Maar ik denk wel dat dat een voordeel gaat hebben. Ja, maar dat een, heb je wel heel bewust gedaan omdat we hadden het net in, hiervoor al over nee, het onderwijs dat jullie gehad hebben, dat het echt beneden de maat is. Dat heb je met die reden bewust gedaan. Ja, ja ik hoop dat dat soort dingen. Dat dat, ik, ja, ik zet het ook iets dikker gedrukt op mijn cv dan net in Holland student zijn. Want... Ja, maar jongens, kom, dit, maar dit wordt er uh, wordt er heel veel aan gedaan. Die, die naam is er al veel beter. Doekle heeft toch de, de bezem erdoorheen gehaald? Als jullie willen, kunnen jullie toch nu alsnog die kennis vergaren? Ja. Waarom doe je dat niet? Oh, maar dat, ik maak er ook wel echt gebruik van, hoor. Zij, ik ben wel iemand die dan gewoon zelf uh, docenten mailt voor uh, feedback... Ja. of naar mensen toe gaat. Omdat om het anders... je kan wel gewoon uh, inderdaad boos blijven zijn en uh, gaan zeuren. En, uh, maar goed, dan bereik je het toch niet. En je wilt toch je diploma halen. Ja, Herbert heeft natuurlijk een enorm punt... Um... Je kan zitten wachten tot je, ja. de, de mensen naar jou toe komen. Maar net als nu met jouw afgekeurde uh, voorstel. Je kan natuurlijk ook nog tien keer zo hard gaan studeren. En denk ja. ik zit al op een, op een rotschool. En dan maak ik er zelf wat van. Oh, maar dat gaan we ook zeker doen. Want ik, wil gewoon, ik, ik, ik vind het toch belangrijk om een diploma zo snel mogelijk te halen. Ik bedoel ik heb hiernaast ook mijn eigen bedrijfje gestart. En, uh, en daarmee gewoon lekker aan de slag te kunnen. Dus ik, ik wil hem ook zo snel mogelijk halen. En daar ga ik gewoon alles aan doen. Worden jullie ook, ook gecompenseerd door in Holland? Krijgen jullie ook extra lessen? Of mogen jullie ook de studie nu langer door doen? Nou, Afgelopen jaar is er wel veel veranderd met het extra lessen aanbieden en extra begeleiding. En op het moment dat ik, in uh, september ben ik toen gestopt bij BNN. Toen heb ik besloten om echt weer te gaan studeren. En toen werd ik wel echt met open armen ontvangen. Dus ik kreeg een, een eigen begeleidingsdocent en die ook echt ja. gewoon ja, je begeleidt. En dat is wel iets wat de laatste jaren echt, echt wel beter is geworden. Ja, gewoon. want daar heeft uh, minister Bussemaker heeft uh, antwoorden naar de Kamer gestuurd. over vragen van studenten zoals jullie die nu een beetje tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Omdat de eisen strenger zijn worden. En zij zegt, nou ja, in Holland heeft echt voldoende maatregelen genomen om uh, al die studenten te compenseren. Bijvoorbeeld uh, de begeleiding van studenten bij het opstellen van een, uh, van een onderzoeksvoorstel is verbeterd. En um, uh, de begeleiding in afstudeerscriptie is veel intensiever geworden. Maar als ik jouw verhaal hoor, Trintje, dan ja, het is een hoor ik dubbel. dat niet terug. Weet je, er worden wel lessen aangeboden, hoorcolleges en werkcolleges, maar... Uh... Uh, nu wordt dat, zeg maar, nu ik het niet gehaald heb, gehaald heb wordt word je zeg maar, nu in een kring geplaatst, zodat je hem kan halen. Maar daarvoor word je niet in een uh, kring geplaatst, zodat dat je begeleiding krijgt. Alleen die colleges, zeg maar. Weet je, Nu haal je hem niet en nu wordt dat wel aangeboden. Maar dat, dat is wel klinkt, heel fijn. Maar dat klinkt toch ook een beetje alsof je gewoon zelf er, van tevoren al iets harder achterheen moest gaan? Uh, ja, weet ik niet. Ik heb zelf, ik ben, ik, ik heb wel gewoon die lessen gevolgd en inderdaad gewoon eh, mensen gevraagd voor feedback. Dus ik heb er wel heel veel aan gedaan, alleen die eisen zijn nu zo streng dat ze gewoon altijd wel een klein dingetje kunnen vinden waardoor je het gewoon niet haalt. Maar hm. ik vind dat ook wel weer heel goed, want kijk, het moet gewoon ook zo'n voorstel moet goed zijn, zodat jij je scriptie gewoon eh, voor een derde al gewoon eh, prima hebt staan, de basis. Dus ik vind het ook heel goed. Dus dat is, ja. Even korte vraag nog. Michiel, er wordt gezegd verloren generatie. Word, is onder andere genoemd door een bestuurder zelf van Inholland. Zie jij dat ook zo? Um, deel, deels wel en deels niet. Het is natuurlijk wat, wat, wat Daan doet. Je kan er zelf wel heel veel naast doen nog. En het voordeel is wel dat, je, uh, dat ze bij de media wel kijken naar um, wat kan je al. Um, en niet zozeer ze naar een diploma. Um, maar ik denk dat, dat sommige... Dus er zit natuurlijk ook deels management... die andere sector dan misschien meer... Um, buiten radio of tv... Um, dat daar wel naar gekeken wordt. En dat ze toch wat meer gaan kijken. Van, ja, weet je. Dus voor, jou, voor jouw eigen studie... voor jullie eigen studie zie je het probleem niet zo erg. Is een studie waar je genoeg naast kan doen? En op je die manier kan bewijzen. Je kan er ja. zeker, ja, je kan er absoluut veel naast doen. Maar de andere, dat is de verloren generatie. Nou, ik denk dus de, de mensen die voor ons zijn afgestudeerd... Waar, ja. waar het echt nog heel moeilijk was. Ik denk dat wij misschien wel het geluk hebben... dat we een, een hele moeilijke afstudeerperiode gaan hebben. Ik denk dat dat wel ja, toch wel een geluk is... dat wij dan wel een hbo-waardig diploma hebben. Dus de opruimactie van uh, onder andere Doekkele heeft wel geholpen. Ja, zeker. zeker. Dank, ja, mijn heren. Dat je toch wel iets goed, hè? They all put me down Love to love. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN today. Laatste nieuws. Vanavond zijn bij een buskaping in Noorwegen drie mensen met messteken om het leven gebracht. De drie waren de enige passagiers van de bus. ANP-correspondent in Scandinavië is Marcel Burger. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Kun je uitleggen wat er gebeurd is? Ja, een man van buitenlandse komaf heeft, uh, is in de bus gegaan rond half zes volgens de politie en heeft de mensen de bus gegijzeld. Mm -hmm. uh, het is nog niet bekend wanneer hij heeft precies de mensen heeft doodgestoken... maar hij is om zeven uur gearresteerd door de politie. Om zeven uur gearresteerd door de politie. Uh, het is uh, één man, drie doden en ik begrijp dat zij de enige in de bus waren? Ja, het is de buschauffeur en twee passagiers... en er waren niet meer passagiers in de bus aanwezig. En nee. uh, nou lees ik in een berichtje dat uh, de mensen die of de brandweer was opgetrommeld... die dachten aanvankelijk dat het ging om een ongeluk... Ja, de melding was afhankelijk een ongeluk. Maar toen uh, de brandweer als eerste plekke kwam. toen bleek een uh, automobilist uh, te zeggen dat het zou gaan om een kaping. Mm -hmm. uh, die automobilist heeft ook geprobeerd om te helpen. maar hij kreeg de deur niet open. En toen zag hij dus een man met een mes. Want die man heeft een uh, mes als wapen gebruikt. Ja. Uh, het gaat om een 50-jarige man. Uh, het grappige is, die, of het grappige, uh, die uh, lijn is al een keer eerder gekapt in 2003. En toen kwamen ja. er twee, doden, uh, twee mensen weer daartoe gedood. Dat uh... Klinkt bijna niet toevallig, zou je dan denken? Nee, dat zou je denken. Maar die uh, man die het toen had gepleegd, die was 26 jaar. En deze is uh, gewoon veel te oud daarvoor. Uh, dus uh, dat heeft er niks mee te maken. Het is ook niet bekend of het om dezelfde nationaliteit gaat als de vorige keer. Het okay, die... uh, is eigenlijk heel erg terughoudend met uh, de informatie. Ja. En hoe is het met die dader zelf? Vermeende dader? Ja, de vermeende dader die is uh, met mes uh, verwondingen wel opgenomen in het ziekenhuis. Uh, hij leeft wel en de politie bewaakt hem uiteraard. Goed, het is een aardvouw. Een Noorse buskaper doodt dus drie inzittenden. Dank je wel voor dit moment. Marcel Burger. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden, want het is bijna tien uur. En dan sluiten we BNN Today altijd af met de vrienden van de show. Als eerste BNN-presentator Filemon Wessling. Goedenavond, Willemijn. Gisteren heeft Michael Rasmussen, ex-wielrenner... de hele Rabobankploeg van 2007 beschuldigd van dopinggebruik. En je zult je misschien afvragen, houdt het dan nooit op? Nou, Ik kan je vertellen, het houdt nooit op. Of dan moet je het hele karakter van de wereldbevolking veranderen. En dat kan natuurlijk alleen God. En ja, of die bestaat, dat weet ik dan weer niet. En dan voetbalcommentator en God, Everton Napel, die een heftige dag had. Dit is Willemijn. Eerste morgen samen met een bomendokter een grote Eikgeveld en daarna vanavond twee ex-topsporters die aan lagere wal zijn geraakt geïnterviewd. Maar ze zijn weer uit die lagere wal geklopen hoor. Jan Ikema en Glenn Helder. Ligtig avondje. Hoi. En als laatste kickboxer Remy Bonjasky die vecht binnenkort voor het laatst in Japan. Goedenavond Willemijn. 21 december aanstaande vecht ik tegen Braddock Dassel in Japan, Tokio. Dit zal een Japanse afscheidswedstrijd zijn. Daar horen wij hem vast later nog over. Remy Bojaski. dames en heren. Toch weer twee dames aan tafel. Dat doet mij deugd. Het, uh, ik dank jullie wel. Succes met afstuderen, Tintje. Dank je wel. Um, december moet je je nieuw voorstel ah. hebben ingediend, hè? Ja. Ja. ja, januari uitslag en hopelijk februari beginnen. Ja. Uh, Michiel dreigt te stoppen allemaal afmaken, man. Kom op. We gaan het zien. Nog oh, een jaartje. Ja, nee, ik ga door. Goed, dankjewel Michiel van den Bos. Dank Daan van den Berg. Um, mevrouw Mentel, dank. Goed dat je er was. Heel veel succes in Sochi. Dankjewel. Ja, ben we er maar we zijn maar tot volgende week weer. Tot volgende week. Aan het volgende, volgende pack-episode. Ja. Dit was BNN Today meer op uh, facebook.com/slash BNN Today. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst. BNN.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 Dit is Radio 1.